De geschiedenis van het internet, gepresenteerd door Piet Borgers en Michiel Bloks. Zoals jullie reeds kunnen zien, gaan we het vandaag over de geschiedenis van het internet hebben. We beginnen voor de jaren 70 en doorlopen zo de jaren 70, 80, 90, tot we uiteindelijk aankomen met hedendaags internet. In 1957 met de lancering van de Sputnik.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 Keurde ARPA een plan goed dat was voorgesteld door de denkgroep van wetenschappers van verschillende universiteiten en researchorganisaties? ARPA opende een openbare aanbesteding voor de uitvoering van het plan. In 1969 verbond een team van de Universiteit van Californië te Los Angeles de eerste twee computers met elkaar. Hierdoor ontstond het ARPA-net. Later, in 1969, kwamen hier vier hostcomputers op het ARPANET aangesloten. In 1972 werd de Internet Working Group opgericht. Hier werd ook het ARPANET opengesteld voor niet-universiteiten en overheidsinstellingen. In 1978 gingen ARPA en Stanford een standaardprotocol uitwerken om verschillende netwerken via het ARPANET te laten communiceren. Het Transmission Control Protocol, Internet Protocol, TCP/IP. Werd vanaf de start opgevat als een open standaard die alle vormen van communicatie tussen alle soorten netwerken moest mogelijk maken. TCP/IP kan worden gezien als dé grote stap voorwaarts naar het internet zoals het nu bestaat. In 1983 stapte ARPANET geheel over op TCP/IP voor het gegevenstransport over het netwerk. Hiermee was het eigenlijke internet geboren. De wereld beschikte nu immers over een open netwerk van netwerken gebaseerd op TCP-IP. Later in 1983 kreeg elke host op het internet een unieke naam toegewezen. Er bestond een lijst met daarop de namen van alle hosts op het internet. Om het hoofd te kunnen bieden aan de steeds groeiende hoeveelheid hosts werd van dit systeem afgestapt. En ging men over op het gebruik van het domain name system, het DNS. In 1986 in de Verenigde Staten werd het NSFnet in gebruik genomen. NSF-net functioneerde als hoge snelheidsbackbone voor het internet in Amerika. Via NSF-net verdween zo'n extra barrière in de verdere groei van het internet, namelijk de beperkte bandbreedte. Het aantal hosts was in 1986 opgelopen tot 5000. In 1988 werd door de MIT-student Robert Morris een computerworm ontwikkeld die 6000 systemen op het internet infecteerde. In 1989 stellen de Belgen Robert Cailloux en Tim Berners-Lee onafhankelijk een hypertextsysteem voor als toegang tot de CERN documentatie. Dit leidde tot een gezamenlijk voorstel in 1990 en daarna tot het World Wide Web. Het internet omvat meer dan 300.000 hosts en de originele backbone van het internet, ARPANET, houdt op te bestaan. In 1993 werd de allereerste zoekmachine op het internet gemaakt. Deze werd Likos genaamd. Likos was een onderzoeksproject op een universiteit. Eind 1993 had Lycos 800.000 webbladzijden geïndexeerd. In 1993 verscheen ook de allereerste browser Mosaic. Eind jaren 90 en 2000. Hier kregen we meer en meer toepassingen op het internet. Zoals het online winkelen, online radiostreaming, internettelefonie, toepassingen met Java en JavaScript, eerste portaalsites, online banking, draadloos internet, webblogs, podcasting en het web 2.0. Het internet nu heeft oneindig veel mogelijkheden en is onmisbaar in onze samenleving. Elke dag wordt het internet verder uitgebouwd met allerlei toepassingen.